4 uur. Dit is Radio 1. Met Jurgen van den Berg. En het vervolg van de zesde etappe in de tour. We finishen vanmiddag in Montpellier. Nu eerst het NOS journaal. Hier is Mark Visser. De Tweede Kamer wil dat de banken de schade vergoeden aan klanten die het slachtoffer zijn van phishing of andere vormen van online fraude. Het kabinet moet daar afspraken over maken met de financiële sector. De Kamer vindt dat consumenten erop moeten kunnen vertrouwen... dat het geld op een rekening veilig is... zolang ze zelf voldoende voorzorgsmaatregelen nemen. Banken vergoeden nu de schade van online fraude nog heel verschillend. De Kamer wil eenduidige afspraken. Consumenten die zelf roekeloos zijn geweest hebben... als het aan de Kamer ligt, geen recht op schadevergoeding. Bij de Nederlandse aardoliemaatschappij... is het aantal schademeldingen als gevolg van de aardbeving bij Weer opgelopen naar 300. Een woordvoerder van de NAM over de schade. Het grootste deel van de meldingen betreft scheuren in muren, loszittend pleisterwerk en loszittend stukwerk. En dat zijn bekende klachten, bekende schadepatronen bij dit type aardbevingen van deze kracht en deze omvang. De NAM verwacht dat het aantal meldingen nog verder oploopt. Aardbeving in Garrosweer van 3,0 op de schaal van Richter is 3, 36 kilometer verderop, ook gemeten in de Zeedijk bij Lauwers Oog. Een woordvoerder van het waterschap. En wat we nu gezien hebben bij deze aardbeving is dat die trilling heel mooi waarneembaar is op die afstand. Dus die hebben we kunnen waarnemen. Maar uh, wat we ook gezien hebben is dat die terugvalt in zijn oorspronkelijke profiel. Dus er is feitelijk geen schade aan de dijk. Het waterschap vraagt zich af wat de gevolgen zijn van zwaardere bevingen. Die vraag zou meegenomen moeten worden in de lopende onderzoeken. Een kopstuk van de moslimbroederschap in Egypte heeft gezegd... dat de beweging de wapens niet zal opnemen... maar zich wel zal blijven verzetten tegen de militaire staatsgreep. Hij zei dat bij een betoging van Morsi-aanhangers bij de moskee in Cairo. De openbaar aanklager van Egypte heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd... door het hoofd van de moslimbroederschap, Mohammed Badi. Tegelijkertijd benadrukt de nieuwe interim-president, Adli Mansour... dat hij de moslimbroeders niet wil uitsluiten. De zangeres Bernie Nolan is overleden. Ze was de leadzangeres van de Ierse groep The Nolans, die ze vormde met vier van haar zussen. In 1979 hadden de Nolans een grote hit. De hit I'm in the mood for dancing dus. Bernie Nolan verliet de band in 1995 en begon een acteercarrière. Acht jaar geleden begon ze weer met zingen. Ze bracht een soloalbum uit met voornamelijk ballads. Bernie Nolan overleed aan kanker. Ze was 52 jaar. De Franse Marion Bartoli heeft zich als eerste geplaatst... voor de finale van het vrouwen-enkelspel op Wimbledon. Bartoli had weinig moeite met Kirsten Flipkens uit België. De Franseze gunde haar tegenstandster drie games... en won zelf dus met 6-1 en 6-2. In de finale speelt Bartoli tegen de winnares van de wedstrijd... tussen de Poolse Radwanska en de Duitse Liziki. Het weer dan nog. Flinke zonnige, veel zon aan de kust. In het binnenland is er een afwisseling van zon en stapelwolken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen, vooral in de middag, flinke zonnige periode. Misschien dat in het oosten een buitje kan vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En het wordt 21 tot 25 graden. AWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Het is niet heel erg druk op de weg. Er staat ruim 30 kilometer file. Vooral rond Rotterdam staan de dagelijkse files. Bij Eindhoven zijn de problemen na een ongeluk op de randweg van Eindhoven... grotendeels voorbij. De A2 is daar weer open. Op de A4 bij Rotterdam, van Hoogvliet naar Vlaardingen... staat voor Vlaardingen-Oost 4 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk op de A20. En op de A67 Vendo richting Eindhoven... staat voor Knopen te Hoogte nog 4 kilometer.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 14 dagen lang, elke dag buffelen op de zwaarste quizvragen. Demarreer naar www.boschcarservice.nl en rij je tegenstanders uit het wiel. Bosch Car Service, wij doen alles voor uw auto. Met Geo Lippert, Sebastian Timmerman, Jorem Bielart, Steven Dalenbout en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal voor de ste keer finish de tour in Montpellier en het zal een massasprint worden. Maar ja, Gio, die waaien ze. Ja, het is wachten, wachten, wachten, wachten op die wind op de waaiers. Voorlopig gebeurt het niet. De renners zijn inmiddels bij Saint-Gilles op 111 kilometer. En ze moesten eens weten hoe mooi dat plaatje erbij ligt. Zeker daar in het centrum waar die oude resten, oude opgravingen zijn. Maar ja, ze rijden er met een noodgang doorheen. Want ze hebben nog maar 62,7 kilometer te rijden met een voltallig peloton. Dan Tennis in de tweede halve finale. Bartoli hebben we al genoteerd voor de finale. En nu gaat het tussen de Duitse Sabine Lisicki en Agnieszka. Radwanska. Met een hele bijzondere kniebroek, Marcella Miske. Uh, ja, het zijn ingezwachtelde bovenbenen. Ze heeft zoveel moeten spelen de afgelopen wedstrijden... dat die bovenbenen wat uh, ja, overspannen zijn. En uh, uit voorzorg zijn die wat uh, ingetaped. Maar het uh, gaat moeizaam voor Radwanska... want de eerste break is een feit in de eerste set. Lissiki brak uh, de zevende game. Leidt nu met uh, 4-3 in de eerste set... En ze uh, viert zelf en is op weg naar de 5-3. Lisicie, heel aanvallend, heeft al ontzettend veel winners geslagen. Het uh, niveau is hoog van deze wedstrijd. En Lissiki heeft tot nu toe het beste van het spel. Tour de France! Tour Tour Tour de France! Tour Tour Tour de France! Écoutez à Radio -1. Écoutez So's whistles down the cold dark street tonight, and the people they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls with the curls in their hair. While the shots and men are just sit way over there, and the songs they get loud. Up in the morning and your head towards the size Where you gonna go, where you gonna go Where you gonna sleep tonight Where you gonna sleep tonight So you're heading down the road and you taxi for four And you're waiting outside, gym is front door But nobody's in and nobody's home till four. I'll let you hang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 Amy Macdonald. That does This Is the Life. Gyo, I'll read a tweet here from Argos. Some potential crosswind action to come. En dat nou, zou dan een weer op zijn, uh, de... Een voorspellende blik daar. Ja. Want uh, ja, weet je, het is nu even draaien en keren. En dan gaat die wit natuurlijk de hele tijd van de andere kant komen. Ja, en dan krijg je inderdaad met die wisselende omstandigheden... dat het op een gegeven moment gunstig kan zijn om een waaiertje op te zetten. Maar ja, van wie moet het dan komen? Welke ploeg heeft er belang bij om zo'n waaier op te zetten? Natuurlijk, je kunt een concurrent voor in het Hoge bergte meteen al uitschakelen door hem op achterstand te zetten. In een vlakke etappe. Als die niet in de eerste waaier zit en als er grote verschillen ontstaan... Maar dan moet je wel lef hebben en dan moet je risico's nemen. Want het kan natuurlijk ook helemaal mislopen voor je eigen kopman. Dus is het oppassen geblazen voor iedereen. Ik zei het al eerder, komt dat door continu bij een ploegmaat in het wiel. Helemaal vooraan, het is bijna de complete ploeg van Orica daar ook vooraan. Ik kijk naar achter, ik zie de gele trui niet zo zitten, maar die zit wat verder naar achter. Ik zie ook de ploeg van Sky daar vooraan rijden. Daar is Ian Stannard, de man die het meeste werk opknapt en zo proberen al die ploegen in elk geval het tempo erin te houden. Maar voorlopig is er nog niemand die het echt op de kant gaat zetten. Dan moeten de omstandigheden ook echt gunstig zijn. Want anders dan blaas je alleen maar je eigen ploeg op als je een poging waagt. En het heeft geen enkel nut. Want achteraan blijven ze er gewoon aanhangen. Je ziet wel iedere keer dat dat peloton de vorm aanneemt. Het is al vaker gezegd van een kikkervisje, bolkopje. En dan zo'n heel lang slingerend staartje erachteraan. Dat is een beetje die vorm van het peloton op het moment dat het tempo omhoog gaat. Maar er wordt ook gepraat. Nu weer de mannen van Orika die praten met de mannen van Sky. Ja, dat kan makkelijk. Allebei Engelstalige ploegen. Movistar komt zelfs naar voren. Ik zie Valverde daar behoorlijk voorin zitten. Nicky Terpstra helemaal rechts van de weg. Als de captain eigenlijk wel een beetje van de ploeg van Mark Cavendish. Die probeert ook de mensen buiten de problemen te houden. Kwiatkowski daar, de Poolse kampioen in zijn wiel. Rijdt nu in de witte trui van beste jongeren. Ja, er gebeurt van alles. En uiteindelijk gebeurt gebeurt er ook helemaal niks, Bas. Maar Bedankt. dat ze nog adem hebben om te praten, zeg. Als je zo'n 50, 60 kilometer per uur rijdt. Want op de motor moeten we toch continu boven de 60, soms zelfs 70 rijden... om dat peloton voor te blijven. En dan horen we weer op de Tour Radio. Acceleré, en avant, acceleré. Oftewel, iedereen voor het peloton. Moet dan weer even gas geven, vooral net toen we door langs wat boomgaarden reden. Waar de loofbomen ervoor zorgden dat de wind daar eigenlijk nou ja, in ieder geval een stuk minder hard waaide. Dan de rest van de dag. Nu rijden we weer door een wat open gebied heen. Tussen de velden met de wijnranken door. En dan merk je dat het peloton gelijk weer behoorlijk versnelt. Maar inderdaad, het is wachten op iets dat voorlopig nog niet is gekomen. Wachten op de scheuren in het peloton. Maar ik kan me voorstellen dat er heel veel renners behoorlijk aan het afzien zijn. Want links en rechts hoor je toch al wel dat er renners zijn. Al een aantal dagen met wat pijntjes. Renners zijn die niet helemaal min fris zijn. Koen de Kort bijvoorbeeld, de Nederlander. Die toch al een paar dagen klaagde dat hij zich niet helemaal fit voelde. Ja, als je dan op dit moment uh, midden in die buik van dat peloton moet rijden. En je hebt eigenlijk de verantwoordelijkheid om dat gaatje niet te laten vallen naar je voorganger. Nou, dan is het aanpoot hoor. En dan ziet het er misschien voor, uh, achter de televisie uh, een beetje saai uit. Maar reken maar, reken maar dat er heel veel renners aan het afzien zijn. Maar die breuk in het peloton, die is er niet. Terwijl de teller van de motor nu op 120 kilometer staat uh, van de 176,5 die er gereden moeten worden. Worden. Dus kortom, nog 56 kilometer. En dan zijn we in Montpellier. Tennis op Wimbledon. De halve finale bij de vrouwen, daar zijn we. Marcella Meske kijkt naar Lisicki tegen Radwanska. Ja, een belangrijk punt, want het is 5-4 voor Sabine Lissiki. Serveert voor de eerste setwinst. Maar het eerste breakpoint is gearriveerd voor Agnieszka Radwanska. Het is 30-40 op de service van de Duits. Na een hele lange rally en een prachtig punt van de Poolse. Die echt voor entertaining tennis zorgt hier met Lisicki op het centerkort. Goede service van de Duits. Die komt nu naar voren met die harde voor. Het is de winner. Nee, Radwanska heeft die bal nog terug. Komt weer die voor. Ja, daar heeft ze niet van terug. Een power girl, zo wordt ze hier in de Taploids genoemd. Ook wel Doris Dekker, even refererend aan Boris Bekker... die zo'n ongelooflijke harde service had. Net als deze Lissiki, die daarmee kan domineren op het gras prachtige voorhands waarmee ze het breakpoint weghaalt. Het is terug op Juice. Kijken of Lissiki nu de setwinst daar zich toe kan trekken. Maar Radwanska zal zich niet zomaar gewonnen geven. Goeie service naar buiten. En de voorhand van Radwanska, die zeilt uit. En dus arriveert het setpoint van de eerste set. is serveert. Kijken of ze hier een harde service kan slaan. Een ace wellicht. Ze is de speelster met de meeste aces achter Serena Williams. Goeie eerste service. Ze speelt service volley. Ze laat die bal gaan, want die gaat uit. En dus eerst de eerste set voor Sabine Lissiki. De Duitse wint de set met 6-4. Bart Voskamp, kijk met ons mee. Naar die rit naar Montpellier, de zesde etappe in de Tour. Uh, Bart, ja, het woord is al vaak gevallen vandaag, de waaiers. Leg het toch nog even een keer uit voor de mensen. Goh, hoe gaan we dat voor de radio uitleggen, <lacht> een waaierrijden. Nou, Je moet je voorstellen, op het moment dat er zijwind uh, komt opzetten... Dan, dan rijdt men schuin achter elkaar... en dan blijft, blijkt er ongeveer een plek voor een man of vijftien... die achter elkaar kan rijden en toch bij elkaar uit de wind kan zetten. Want dat je, je... fiets in feite schuin dan Je zo... rijdt dan schuin in een lijntje ja. over de weg. Nou ja, op het moment waar de weg ophoudt betekent dat je daar in de wind komt te zitten. Dat kun je niet zo lang volhouden. Dus dan, professioneel genoeg, dan ga je wijzen naar je achterwiel... dan stuur je ook heel langzaam naar de andere kant van de weg. Dan hoop je dat de rest van het peloton meegaat. En dan ga je een tweede waaier vormen. Dan bestaat er ook nog de dubbele waaier. En dan rijden ze naast elkaar. En dan kunnen er in plaats van 15 in een waaier... Kunnen de 30 in de waaier. Dus ja, zo moet je het. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb ja. kunnen uitleggen. Ja, en, en dan, dan zet je het op de kant, heet dat dan? Ja, de rest, dus die niet bij die 15 of die dubbele waaier van 30 hoort, die zitten op de kant. Ja, en je, ze rijden dan 65 en dat hou je wel vol uit de wind. Maar als je in de wind zit, ja, dan hou je dat een 2, 3, 400 meter vol. Dan blaas je op, om het zomaar te noemen. Ja, en dan worden gewoon afgedegen. En zo kan je dus inderdaad uh, tijdverschil. Uh, uh, ja, zo kun je genereren. het verschil maken. Ja. Dus dan krijg je een gat in het peloton. En als de, de, de, de goede elkaar hebben gevonden en die rijden harder als de tweede waaier, ja, dan Staat er een gat en dan kunnen ze misschien 20, 30, misschien wel 40 seconden pakken. En uh, ja, straks draaien we volgens mij op het parcours uh, een beetje uh, een andere richting. De Gio zal het beter uh, misschien in kaart hebben. Ja. Maar dan kunnen we een beetje kijken hoe die finale er ook uitziet, want dat is een beetje dezelfde rijrichting. Ja, want ik zag inderdaad het tweetje van Argos voorbij komen. Die heb het net uh, voorgelezen en daar zeggen ze tussen de 50 en 60 kilometer nog te gaan. Moet het dan ongeveer gebeuren? Nou ja, daar zitten we nu middenin, dus dat zou in dit, uh, in dit stuk zijn. We zagen net een, uh, een beeld van de kop van het peloton. Een hoop gepraat hoorde Gio ook vertellen. Ze zaten gebarentaal te maken. Wat ja, gebeurde Er dan? was vooral een, een irritatie, or, irritatie van Orica Green Edge. Die, die rijden op kop om, eh, om de gele trui te verdedigen. Zodat die hebben eigenlijk in de hiërarchie dan het recht om voorop te rijden... en uh, hun dingetje te doen. Maar de rest van het peloton is zo nerveus, nerveus dat ze erachter lopen te drukken. En Dan willen ze allemaal tof van voren zitten. Dan heb je vier, vijf treintjes en die gaan op een gegeven moment voor Orica rijden. Ja, dat is zo irritant. Want ik denk je, ik zit hier mijn werk te doen en dan komen ze zo half naast me rijden. Zo. Dat is heel irritant. Ja. Dus het was eigenlijk een beetje een recht zetten van dus flikker even op ja, hier. Ja, flikker nou op. Een paar meter naar achteren. Wij doen ons werk en nu moet je wegwezen. O, ook met het risico dat daar dus door dat gedruk en zo... Uh, ja, weet ik, ja, veel valpartijen ontstaan? Ja, het, kijk, als het niet heel hard gaat en er komt een treintje naast je rij, is het niet zo erg. Maar op het moment dat er wel hard wordt gereden... gaat dat andere treintje de, de slipstream opzoeken van jouw treintje. En dat betekent dat, uh, dat jouw kopman ook in de verdrukking komt. Dus je wil een beetje de ruimte houden... en hopen dat die, uh, dat die andere teams dan ja, net even iets verder naar achteren zitten... zodat je je werk kan doen. Ja, vind je het ook zo erg van die zangeres van de Nolens? Ja, ik denk dat we haar moeten beluisteren, denk ik. Best wel, ja. De van deze groep, de Betsy Nolan, is dus overleden. Daarom draaien we hem toch even nog weer. die oude uit de jaren 80. De Nolens en I'm in the mood for dancing. Is het peloton nog steeds bij elkaar? Sebastian Gio. Het peloton is nog steeds bij elkaar en het blijft nerveus en het blijft nerveus. De Nederlandse ploegen zijn ook naar voren gekomen. We zien in het midden van het peloton helemaal centraal daar vooraan een paar mannen van Belkin. We zagen daar onder andere Maarten Wijnands. We zagen Sepp van Markem, Welke Mollema zat erbij. Lars Boom zat erbij. Aan de rechterkant van de weg het treintje van Argos Shimano met Albert Timmer op kop. Uh, ook Tom Dumoulin die daar goed in de buurt zit. De enige man van Argos die niet mee voorop rijdt. Die helemaal aan de staart van het peloton rijdt is Simon Geske. Maar dat is de man van wie we later in deze tour wat meer verwachten. We zagen ook een mannetje van Van Konselij opschuiven naar voren. En zo gaan die Nederlandse ploegen zich een beetje bemoeien met het tempo van dit moment. Helemaal achteraan. Daarom daar in het peloton Chris Boekmans. Ook een van de sprinters van Vacansoleil. Soleil. Hij bemoeit zich voorlopig niet met het kopwerk. Kopwerk dus. Belkin, Argos. We zien wat Europcar. En natuurlijk de ploeg van de gele truidrager Orica. Minder dan 50 kilometer nog te rijden. En het wordt link. Wat je ziet af en toe die bomen zie je heen en weer zwiepen. Maar dat komt door de helikopter. Misschien moet die er maar een schuin achter gaan hangen. Uh, attack, attack zouden we willen zeggen. Maar uh, nee hoor. Laat dat de ploegleiders maar, maar beslissen. Terwijl we nu door een gebied gedeelte heen rijden... waar nog wat verzorgers zijn gaan staan. Ja, dat peloton dat denderde daar straks. Dat was nou toch alweer een uurtje geleden bijna. Door die ravitaillering heen. Want dat was het begin van die zone dus... waar die wind schuin van achteren kwam. En heel veel renners hebben daar dus de zakjes gemist. En een aantal verzorgers zijn zo slim geweest... om dus een aantal kilometer verder door te rijden. Want hier zagen we... Bijvoorbeeld verzorger staan van Team Sky. zijn er ook nog een verzorger van Orica Greenwich. En die staan dan hier klaar met de etersakjes... Dat hebben ze ongetwijfeld doorgebeld naar de ploegleiders. En hier kunnen ze wellicht ook weer wat makkelijker de etensakjes geven. Want de weg is weer gedraaid. De wind die waait weer vol op de kopje. En die waait nog steeds onafgebroken hard op de uh, hoog, Of nou ja, niet de hoogvlakte, maar de vlakte waar we nu rijden. De net hadden we een mooi uitzicht links op de Camargue. Dat gedeelte, ja, dat uh, eigenlijk dat overgangsgebied tussen land en zee. Waar Contador een aantal jaar geleden zijn tijdsverlies uh, leed. Nu draaien we weer iets meer landinwaarts en daardoor zakt het tempo ook weer een beetje in dat peloton tot iets onder de 40 kilometer per uur. Het derde uur van de koers werd trouwens afgelegd in. 48,9 gemiddeld. Dat is een hoog gemiddelde Gemiddelde van de dag. Daardoor opgekrikt naar bijna 42 kilometer per uur. En uh, als publiek zijn zijnde kun je beter hier staan dan een uurtje geleden. Want toen was het zoef, zoef, zoef. En dan was het peloton langs. En nu is het tempo ietsje gezakt in dat peloton. Dus heeft het publiek langs de kant van de weg een iets beter uitzicht. En kunnen ze op het gemakje wat foto's maken. 130 kilometer bijna afgelegd. Dus nog zo'n 47 kilometer voor het peloton. Want wij zitten er ietsje voor. En dan zijn we in Londra. Bericht uit Italië. Marianne Vos is de roze leiderstruin de Giro Rosa kwijt. Ze finishte in de vijfde etappe met aankomst op de Mont Beguia. Als vijftiende op vijf minuten en 15 seconden van de Amerikaanse Mara Abbott... die de leiding in het klassement overnam. Volstaat nu zevende op maar uh, iets van drie minuten van Abbott. En er zijn nog drie etappes te gaan daar in die Giro Rosa. Dan twee voetbalberichten. Ryan Giggs, die zijn 23e seizoen als speler van Manchester United tegemoet gaat... wordt na speler ook trainer bij de McCunions. 39 jaar aanvaller gaat de nieuwe manager David Moyers ondersteunen. En Mendes da Silva, daar is ook nieuws over. David Mendes da Silva, hij vervolgt zijn carrière bij Panathinaikos... De zevenvoudige Oranje International heeft voor drie jaar getekend bij de Griekse club. Mendes zat sinds februari zonder club. nadat zijn contract bij Red Bull Salzburg werd ontbonden. Oud-Ajaxiet Janis Anastasiou is de coach van Panathinaikos. De club, trouwens, die komend jaar geen Europees voetbal speelt. wegens financieel wanbeleid. Halve finale vrouwen. Tennis op Wimbledon. De eerste set was voor Lissiki. Kan de Poolse wat terugdoen in de tweede, Marcella? Uh, nou, ze begon met een break achterstand, 1-0 Lisicki. Die toen vervolgens zelf haar servicegame inleverde. Dus het is uh, weer helemaal gelijk. 1-1. Uh, Radwanska uh, ja, die doet van alles om uh, terug te komen. Nu weer een aanval, maar wordt dan uh, glansrijk gepasseerd door uh, Lissiki. Veel winnende slagen in deze wedstrijd. Hoge kwaliteit. Eigenlijk al die wedstrijden die Radwanska speelt... er wordt soms wel eens denigrerend over haar spel gedaan... omdat ze geen power heeft, omdat haar service niet zo goed is. Maar het is iemand met strategische slagen, met een, een, een tennisgenie. Ze weet precies wat ze met iedere bal doet. Geeft effect mee, heeft goede benen, haalt veel ballen terug. En ze gaat vaak in het hoofd van de tegenstander zitten. Ze probeert fouten af te dwingen, dat lukt meestal. En daarmee is ze toch nummer vier van de wereld geworden. Ik denk dat de mooiste wedstrijd de kwartfinale wedstrijd was... tegen. De Chinese Li. Prachtig gevecht dat uh, Radwanska uiteindelijk in drie sets won. En het kan natuurlijk geen toeval zijn dat heel vaak Volk die wedstrijden... van haar langduren en mooie wedstrijden zijn. Ze is dus echt goed. Dat bewijst ze hier ook. De power is van Lissiki. Die maakt de meeste punten. Maar Radwanska die blijft bij. Die is hanging in there, zoals we dat zeggen. 40-15 nu op haar service. Het staat nog steeds. één gelijk in de tweede set en de eerste set. 6-4 voor Lissiki. De Tour op Radio 1. Luisteren. Dit was dus een band in de jaren 80 die echt heel groot was. Jim Kerr met The Simple Minds en Don't You Forget About Me. Dit is Radio 1. NOS Journaal, Mark Visser. Het hoofd van de moslimbroederschap in Egypte, Mohammed Badi, is gearresteerd. De Egyptische justitie meldt dat hij is opgepakt in een villa in een badplaats... vlakbij de grens met Libië. Badi's assistent wordt nog gezocht. Hij is een rijke zakenman die wordt gezien als de politiek stratege... van de Egyptische moslimbroederschap. Interim-president Al-Mansour zegt dat hij de moslimbroederschap niet wil uitsluiten. De Tweede Kamer wil dat banken de schade vergoeden aan klanten... die het slachtoffer zijn van phishing of andere vormen van internetfraude. Het kabinet moet daar afspraken over maken met de financiële sector. De Kamer vindt dat consumenten erom moeten kunnen vertrouwen... dat het geld op hun rekening veilig is... zolang ze zelf voldoende voorzorgsmaatregelen nemen. En bij de Nederlandse aardoliemaatschappij is het aantal schademeldingen... als gevolg van de aardbeving bij Garrelsweer opgelopen naar 300. De NAM verwacht dat het aantal meldingen nog verder oploopt. Bewoners melden vooral scheuren en losgekomen pleisterwerk. De NAM is verantwoordelijk voor de gaswinning en dus ook voor de schade. Dat is het Nieuwsoverzicht. Dan de weersverwachting. Hier is Marco Verhoef. Met uh, wat meer bewolking, ook vanavond en ook vannacht. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. En de wolken trekken aan het eind van de nacht al langzaam oostwaarts. En dat betekent dat morgen van het westen uit de zon weer gaat schijnen. In de loop van de dag wel wat stapelwolken. En een enkele uh, regenbui in het oosten van het land is niet helemaal uitgesloten. Verder blijft het droog. Temperatuur tussen de 20 graden vlak aan zee en 25 in het zuidoosten. En een matige wind uit de noordelijke richting. Prima weer al. En dat mooie weer krijgt een vervolg in het week -einde, Want dan schijnt de zon volop, blijft het droog. Matige noordoostenwind. Een zaterdag al temperaturen van 22 tot 26 graden. Zondag komt daar nog een graadje bij. En ook na het week -einde verandert er voorlopig niets en blijft het zomer. ARBB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Op de meeste wegen in Nederland is het niet erg druk. Er staat ruim 40 kilometer file... De meeste files staan rond Rotterdam, dat zijn vooral dagelijkse files. Op de A2 bij Eindhoven tussen Afrit-Volkenzwaard en knopen de hoogte vanuit Maastricht 2 kilometer file, daar staan een vrachtwagen stil. De hoofdrijbaan is daar dicht, dus verkeer keer moet over de parallelbaan. De A2 van Eindhoven naar Maastricht staat voor knopen kruisdonk 4 kilometer. En de langste file staat op de A28, Utrecht-richting Amersfoort... tussen Afrit-en-Dolder en Leusden 7 kilometer. Terwijl u geniet van een wijnproeverij in een van de restaurants op Hof van Saxe? Geniet mama samen met de kinderen van de leukste show van Woezel en Pip? Want op Hof van Saxe zijn tijdens de zomervakantie elke woensdag twee shows van Woezel en Pip? Kijk op Hofvansaxen.nl. Vanaf morgen recht uit het hart. Persoonlijke verhalen over ingrijpende gebeurtenissen. Hoe pakken zij hun leven weer op? Een dringend programma over het leven.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 en win uw droomreis. Radio, NOS, de, tour. Radio tour de, France, okay. de zesde etappe in de Tour finisht straks in Montpellier. We hebben een peloton bij elkaar. We hebben veel wind, maar nog niet echt actie. NOS, radio, de, de verwachte schade door de waaiers, Gio, valt mee. Ja, het valt nog heel erg mee. Er wordt wel hard gereden hoor. En inmiddels is ook brandtanking bij dat Belkin treintje daar vooraan gekomen. Die helpt zijn ploeggenoten Wijnands van Marken met name om Bouke Mollema uit de problemen te houden. Ik zie er ook nog Tom Lezer zitten met die hele donkere zonnebril. Makkelijk altijd te herkennen. Lijkt een beetje op Mollema qua profiel. Maar is dan nog een, ja, toch ook wel ja, iets groter dan Bouke Mollema. En dan kijk ik naar de rechterkant van de weg. Dan zie ik zelfs de truien meerijden. Pierre Rolland met al die mannen van Europcar daarbij. Ja, er wordt hard gereden, maar er wordt nog niet echt de zaak op de kant gezet. En we komen toch inmiddels al in de buurt van Montpellier. 39,3 kilometer nog. Kijk aan de achterkant van de peloton even. En daar zien we dan de man met het rode rugnummer. De Thomas de Gent, de meest strijdlustige van gisteren. En ik moet eerlijk zeggen, als ik vandaag de prijs voor de strijdlust moest geven... dan ging hij niet naar die Spanjaard Maté, die met die zinloze Chasse Patat bezig was. Maar dan ging hij gewoon naar Sven Tuft. Dat is de man die bulswerk verricht voor Orica Green. Op kop. Ooit is tweede op de wereldkampioenschappen tijdrijden. Het is dus een man die ooit met fietsen begon op een fiets. Met een karretje erachter. Dwars door Amerika fietste met zijn hond achterin het karretje. Toen eh, langzamerhand eh, verslingerd raakte aan duurrennen. De rest is geschiedenis. Maar hij rijdt eigenlijk al zo ongeveer de hele etappe op kop voor de gele trui. Nog 38,7 kilometer, nog een compleet peloton. Zou je dus kunnen zeggen dat die Tuf nu een karretje heeft met uh, ja, uh, dikke uh, uh, nog zijn 190 andere rennen? In de kar bij zich. Hij, uh, hem zien we dus uh, veel aan de leiding, ook de de door we door. Uh, M was weer een uh, gevaarlijke doorkomst met uh, verkeersdrempels daarbij. Peloton kwam er in ieder geval goed doorheen. Dorpje heb je daarvoor een enorm spandoek trouwens voor uh, Maxime Bouet, Franse publieks uh, Vooral bij de dames is Bouet altijd uh, erg populair. Die gisteren bij uh, de valpartij betrokken was. De bijlag in de laatste kilometer, de laatste honderden meters... voor de finish. Net als uh, Jurgen van den Broek, dus een van de slachtoffers. Hij heeft zijn pols gebroken. En Maxime Bouet, daardoor vandaag uh, niet meer van start gegaan. Hij kreeg in ieder geval op deze manier nog wat aanmoedigingen mee. En uh, de mensen die dat spandoek hadden gemaakt... die dachten, als we nou een heel groot spandoek maken... komt het ongetwijfeld op... Uh, de televisie en gaan de mensen van de radio het ongetwijfeld beschrijven, zodat Boer weet dat wij hem ondersteunen. Ook trouwens wel wat aanmoedigingen gezien. Links en rechts van de weg de, van vandaag voor Laurent Jalabert. Onterme Jalabert, zagen we er straks. En Onterme Jaja, we houden van je. Jalabert die commentator zou zijn bij een van de Franse radiostations, televisiezenders, maar dus heeft afgezegd nadat hij in opschraak kwam. Omdat ook zijn bloedstalen uit 1998 opnieuw zouden zijn getest. En dat daar sporen van EPO in zouden zijn aangetroffen. Nu een spandoek met Go For It Cadell. Dat is ongetwijfeld een van de Australische fans langs de kant van de weg. Nou, misschien probeert BMC het dadelijk nog wel. Keer. Die ploeg rijdt ook attent van voren de hele dag eigenlijk al. We staan dadelijk weer linksaf op een rotonde. Linksaf verder richting Montpellier. Dat betekent ook dat de wind weer gaat draaien. Even kijken naar de vlaggen. Ja, haaks van rechts. Dat is eigenlijk nog net iets te nadelig misschien voor een waaier. Alhoewel, Peloton schiet wel weer op gang. Ze komen eraan, vlak achter ons. Met uh, ook uh, Argos goed nog voorin. Gele trui, zo rond de 15e positie. Zo'n beetje. Zij gaan nu linksaf. Nou, misschien zit het Vernijn dan toch nog. In de tennis op een halve finale bij de vrouwen Liziki tegen Radwanska. Marcella Meske. Ja, en uh, Radwanska begint uh, toch in die tweede set uh, wat anders de tennis iets aanvallender. Ze lijkt nu met uh, 3-1. De eerste set met 6-4 naar Liziki. Dus de rollen zijn een Laat beetje omgedraaid. Liziki probeert wel die winners te slaan. Die slaat ze veel. Ze heeft er nu 30 geslagen. Maar ook 24 fouten. En bij Radwanska ja, is het allemaal wat zuiniger. Acht winners, 5 fouten. Dus alle twee een positief saldo. Hier een prachtige bal. Ook hoe die Radwanska die korte bal haalt van Liziki. En dat voor een winner crosscourt teruglegt. Ze is klein, ze is tenger, heeft geweldig voetenwerk. Heeft geen moeite met het lopen op gras. En dat doet ze geweldig. Rotwanska zet dus de achtervolging in, om maar in wielertermen te spreken. Eerste set verloren. Maar ze leidt met 3-1. En wie weet is ze op weg hier met de eigen service naar 4-1. NOS Radio Tour Artist. Mira, <middels> ik Nous sommes l'univers, vous êtes un grand somme, nous sommes le désert Vous êtes mille pas et moi je suis la plume Oh oh oh oh oh l'horizon et nous sommes la mer Vous êtes les saisons et nous sommes la terre Vous êtes le rivage et moi je suis l'égume Oh oh oh oh dira que les poètes Non pas de drapeau, on fera des jours de fête Autant qu'on a deux héros, on saura que les enfants Sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines Autant qu'il y a de femmes On dira que les rencontres font les plus beaux voyages On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent On entendra chanter des musiques d'ailleurs Et l'on saura donner We moi je la plume rivage moi je de Tour van vandaag voor Nieuws uit de Koers Gio. Een valpartij, Belkin's erbij betrokken. Ik weet het zeker, want we reden zojuist twee renners van Belkin voorbij. Die achterom keken, die langzaam reden aan de linkerkant van de weg. En het zal toch niet gebeurd zijn dat daar Bouke Mollema bij ligt. Want zojuist twee rotondes, als je aan de rechterkant er voorbij ging, dan was je in het voordeel. Dan was je ruim schoots eerder bij de volgende rotonde dan de groep die aan de linkerkant doorging. En wat gebeurde door Orica GreenEdge en Belkin? Ja, die gingen dus allebei aan de verkeerde kant uh, langs. Ook Mark Cavendish betrokken bij die valpartij. Want uh, hij rijdt nu even op achterstand naast de wagen van Vakens Soleil. Zit wel op de fiets, lijkt niet al te zwaar gekwetst. Maar toch, dit kun je niet hebben natuurlijk in de finale. En ik ben heel benieuwd wat er achter gebeurd is. Want we krijgen er totaal geen beelden van. Maar misschien, Sebas, hoor jij iets via de Toeradio? Nee, alleen dat inderdaad Cavendish uh, op uh, achterstand is geraakt. En uh, dat hij wel weer uh, op de fiets... Fiets zit, terwijl uh, wij nu niet raars huis meemaken, wordt als het ware aan de kant gezet door een uh, gendarme. En dan komt er een hele donkere auto met zo'n blauw zwaarlicht erop. zal misschien een VIP in zitten. ik heb geen idee. Maar dat terwijl wij maar een paar honderd meter voor de koers zitten. Nou, lijkt me nou niet echt een ideale positie om nu iedereen hier aan de kant te zetten. We zijn er maar ook eventjes gewoon doorgereden. Kijk, achterom komt de voorpost van het peloton weer aangereden... door de buitenwijken van Lunel. Weer een rotonde, allemaal kleine rotondes, veel publiek. Het is gevaarlijk hier en nu... Even... Even luisteren. Alle coureurs die uh, betrokken waren bij die valpartij zijn weer uh, vertrokken. Dat is wat ik nu hoor. Maar de enige naam, het enige nummer, of ja, helemaal geen nummers hoor trouwens. De enige naam die we horen die dus bij die valpartij betrokken was. Dat is uh, Mark Cavendish. De hectiek begint dus wat verder toe te nemen. De organisatie verwachtte het al een beetje voor Lunel. Want toen werd de neutrale materiaalwagen naar voren geroepen. En geplaatst direct achter de eerste wagen van de koers. Dat is meestal een teken dat ze de organisatie wel wat verwachten. Nou, 145 kilometer hebben we ongeveer afgelegd. Het is dus nog zo'n 31 kilometer naar Montpellier. Maar nog geen nieuws over uh, de mensen die gevallen zijn. Wat betreft de vraag, het antwoord op de vraag of zij al terug zijn in het peloton. Bart Voskamp kijkt met ons mee. En tijdens die toerartiest eh, Zas, was dat trouwens... Eh, zaten we inderdaad ook mee te kijken hier natuurlijk. En toen eh, reden zij langs die rotonde net beschreven door Gio. En jij zei al gelijk, hey, dat, dat is gek, want er gingen er een paar over het stoepje... Ja, er waren een stuk of 20-30 die sprongen rechts uh, over de stoep heen... om de binnenbocht van die rotonde te pakken, omdat ze daar rechtsaf gingen. Ja, je zag Geesink ook, die twijfelde echt en die ging linksom. Ja, die kan dan weer achteraan aansluiten. Dus het is toch belangrijk om alert te zijn... dat je in ieder geval uh, de, de kortste weg pakt. Want zeker in deze fase, als je, uh, ze trekken het op een lint door zo'n dorp heen... en uit het dorp, ja, dan heb je toch vele plaatsen goed te maken. Um, en uh, een van de slachtoffers, in ieder geval van die valpartij... is kennelijk ook uh, ja, toch een van de favorieten voor vandaag, Mark Cavendish... Ja, maar nou goed, we kijken hier ook mee. En uh, volgens mij uh, heeft hij het niet zo slecht. Want hij zit strak aan de bumper eerst van uh, Vakant Soleil. En uh, daarna aan, uh, aan zijn eigen ploegleidersauto bij, uh, bij Quickstep om een quickstep. Dus uh, hij rijdt zo het peloton. Ik de, ja, of hij moet hinder hebben van de valpartij. Maar hij zal zeker geen, uh, geen achterstand oplopen. Dus dat dit. maakt uiteindelijk voor de, voor de sprint uiteindelijk niks uit? Denk je dat hij daar uh, nu tegen naar... de grond is gegaan? Nee, nee, nee, nee, hij hoeft te weinig krachten te spelen. Want al die ploegleiders die zijn circulanten. Die pakken hem allemaal achter de bumper. Dus dan uh, zit je net zo goed als in het peloton. Tennis dan weer op uh, Wimbledon. Liziki tegen Radwanska. Marcella Mesker. Ja, het is uh, 4-2 geworden voor uh, Radwanska. Het is een, een breekfestival in deze tweede set. We hebben zes service games gehad, uh, vijf games werden er gebroken. Maar ik heb toch het idee dat uh, Radwanska in de huid, onder de huid kruipt van uh, Lissiki. Want Lissiki is niet meer zo dominant op haar eigen service game dat ze in het begin van de wedstrijd wel was. Scoorde ze meer met de eerste service, meer aces. Maar nu komen die ballen terug. Is ook logisch, naarmate de wedstrijd langer duurt... dan krijg je meer uh, vat op die service, je gaat de wedstrijd uh, meer lezen. En Radwanska die speelt die bal rustig van links naar rechts... met effect, gebruikt de hoeken meer. En dus komen er ook wat fouten van uh, Lisicki. Dus de breekvoordeel is nu uh, voor de Poolse. Die leidt met uh, 4-2. En het uh, gezicht van uh, Lisicki staat nu een beetje op omweer, terwijl ze normaal gesproken altijd lacht. Maar goed, ze heeft de eerste set nog met 6-4. Maar het is Radwanska nu met 4-2. Is Mark Kevendijk alweer aangesloten bij het peloton Georgippens? Nee, dat is hij nog niet, Jurgen. Hij is nog bezig met de achtervolging. Wordt daarbij geholpen door de ploegleiderswagen van zijn ploeg. Uh, hij moet af en toe wat manoeuvres uithalen om snelheid te houden. Onder andere door dwars weer over zo'n stoepje bij een rotonde te springen. Ja, jongen, als je dat risico ook neemt, dan, uh, ja, dan, dan loop je inderdaad het gevaar dat je weer onderuit gaat. En ik kijk nu naar hem, zijn rug is geraakt. De plek waar het zendertje verscholen zit voor zijn oortje onder zijn shirt. Daar is het shirt gescheurd. Voor de rest veel vuile plekken. Weinig echt zichtbare lichamelijke verwondingen. Maar in ieder geval veel vuil op zijn benen en op zijn armen aan de linkerkant. En hij is vol bezig met de achtervolging. Uh, de computer hier, de organisatie dus, meldt dat er een paar Belkinrijders betrokken zouden zijn bij die valpartij. De enige die ik heb gezien die in achtervolging zat vlak in de buurt van Mark Cavendish was Sepp van Marken die daar bezig was met de achtervolging. En hier pikken we weer wat uh, mannen op, kijken wie dat is. Is dat Maarten Wijnans die daar ook nog in achtervolging is? Die wordt nu ingelopen door Cavendish. En in het peloton lijkt het net alsof ze met elkaar hebben afgesproken. We doen het even rustig aan totdat Cavendish heeft afgesproken. La Machine rijdt voor op proef volgenoot van Kevin uh, de Fransman Chavanel, die maakte het uh, tempo en die maakt duidelijk naar de concurrentie rustig aan, terwijl ook uh, de mannen van Radio Shack duidelijk maken van even geen risico nemen. Zo zie je maar wat zo'n dubbele rotonde allemaal voor ellende kan veroorzaken. Bas, het was een hele lastige passage, hoor. Uh, die uh, dubbele rotonde, daarna in Lunel, smalle straatjes, in Saint Just ook nog weer. Uh... Een, uh, een paar hobbels in de weg. Uh, gevaarlijke plekken, wat gesmolten asfalt. We merken het zelf aan de motor ook. Waar het achterwiel heel eventjes een klein uh, slippertje maakte. Maar goed, we hebben die uh, dorpjes weer uh, verlaten. De weg wordt weer wat breder. Dus even kijken wat uh, de wind hier doet. Die komt nog altijd van rechts. En nu hoor ik op de toerradio dat Kevin is terugkeert in het uh, peloton. Dus uh, dat is wat betreft uh, Omega Quick Quickstep. Dus goed nieuws. Maar dat is dus een, de enige naam die we op dit moment horen. Het is ook op deze weg even niet mogelijk om zelf te stoppen en naar achter te gaan. Dat uh, heeft hier absoluut geen zin. Er is absoluut geen ruimte voor. We rijden weer het uh, volgende dorpje in. Op de route. We hebben 150 kilometer inmiddels afgezegd. We zijn in Lanzarge, Gio. De weg is weer gevaarlijk smal hier. Ja, de weg is gevaarlijk smal. En Mark Cavendish wordt door Jerome Pinault naar voren gebracht. Maar ik zag juist aan de achterkant van het peloton in elk geval Lars Boom rijden. Wel of niet betrokken bij die valpartij, dat weet ik niet. Hij rijdt in ieder geval aan de achterkant. Terwijl hij net vooraan in het peloton met dat treintje... ...van Belkin bezig was. En ik meende ook het, de rug van Bouke Mollema te zien... ...zo aan zijn postuur in het gezelschap van Lars Boom. Maar dan wel helemaal aan de achterkant van het peloton. Laten we er maar vanuit gaan dat daar niks aan de hand is. Daar zit ook nog Wout Poels. Die zit lekker ver van voren op de plek waar Cavendish nu voorbij het peloton komt. Nou, die neemt ook geen risico. Prima in elk geval. Tempo wordt gemaakt door de mannen van Saxo. Nog 27,3 kilometer.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 De Bidi Beatles, de Fab Four een Good Day Sunshine. Tweede set zit erop bij Liziki tegen Radwanska. Maar wie heeft hem gewonnen, Marcella? Ja, Radwanska met 6-2. Uiteindelijk uh, vrij snel. En uh, dan zie je toch dat uh, Lysiki dat goede spel dat ze in de eerste set uh, liet zien niet kan volhouden. Uh, veel fouten in de tweede set. De service een stuk minder. Een paar dubbele fouten. maar goede returns van de Radwanska. En die kruipt dus zo in die wedstrijd. One set all nu. We krijgen een derde set. En ik ben benieuwd of uh, Lysiki weer dat power tennis uh, van die eerste set uh, kan laten zien. Ze is even de baan afgegaan. Dat zie je dan wel vaker. Even wat langer de tijd te nemen. Wat droge klink aan te trekken en dan dadelijk met een frisse start opnieuw te beginnen. Maar Radwanska, cool, kalm, uh, veel minder wisselvallig dan uh, Lissiki. En ja, in dit soort wedstrijden, halve finales op Wimbledon... dan gaat het er toch bij die vrouwen om van wie is het koelst? Wie kan de zenuwen het best in bedwang houden? En ja, misschien is dat dan toch wel Radwanska. Alles en iedereen weer bij elkaar op weg naar Montpellier, Gio. 24,5 kilometer nog en de hiërarchie in het peloton is veranderd. Het zijn vooral de Spanjaarden die daar op kop beulen. De ploeg van Alberto Contador, Saxo. De Deense ploeg natuurlijk, maar Contador Spanjaard... die heeft zijn ploeg blijkbaar opdracht gegeven om hard door te reizen... zodat hij lekker vooraan zit, geen risico kan nemen. Maar het is iedere keer weer kiezen op het moment dat er weer zo'n hindernis komt. Zo'n middenberm of een rotonde, dan is het maar net weer waar moet je zitten in ideaal... Positie. Moet je links zitten, moet je rechts zitten. Ja, dat soort dingen hebben ze denk ik niet allemaal verkend. Het is nu de ploeg van Sky, van Christopher Froome, die ook het commando mee overneemt. Natuurlijk, Froome is waar Contador gaat. Die houden hem wel in de gaten. We kijken nog eens even verder. We zien dat Orica toch eigenlijk de commando is kwijtgeraakt. De enige man die ik daar redelijk voorin zie zitten is Stewie met zijn gele schoenen. Stuart O'Brady, de oude vos van die Orica ploeg. Hij zal zeker in de buurt blijven van de gele truidrager. En ook Peter Sagan is behoorlijk voorin gaan zitten. Sagan die in ieder geval zijn groene trui gaat behouden straks... als hij in de top 8 gaat finishen van deze etappe. Dat weten we dan ook alweer. En we kijken nu verderop in het peloton en we zien daar een heel treintje... ...van Belkin. Allemaal groene mannetjes zien we aan de rechterkant van de weg weer naar voren rijden. Die hebben de schade dus beperkt kunnen houden. Het lijkt erop dat het allemaal meevalt. Dat horen we straks na afloop ongetwijfeld. Goed, vooraan dus. Hoog tempo. Kevin is, zit weer op de plek waar hij moet zitten, Sebas. Ja, waar zitten we? Ja, we zitten op kilometer 154, 154 kilometer. Dus nog 22 kilometer... En dan gaan we sprinten in Montpellier. Deze etappe die zo nerveus is verlopen. Met eerst die Spanjaard Luis Angel Maten aan de leiding. Maar dat had helemaal geen zin. In zijn eentje tegen die wind in. Peloton op hol geslagen. Peloton nerveus. Maar waarschijnlijk gaat deze etappe, tenzij er nog iets, iets gebeurt... in die laatste dikke 20 kilometer gewoon de analen in als een uh, etappe waarin het peloton compleet bleef. En waarin er uiteindelijk dus gesprint ging worden in uh, Montpellier. De Deense ploeg zonder denen. De Deense journalisten waren er uh, niet blij mee dat er helemaal geen denen werd geselecteerd voor uh, Saxo Bank voor deze Tour de France. Rijdt dus uh, als een van de ploegen aan de leiding. De wind, we beschrijven het nog maar een keertje, komt weer uh, haaks van rechts als het ware. En voorlopig de komende anderhalve kilometer blijft dat nog wel zo voor het peloton. Dan draaien we weer Ietsje naar rechts toe, ietsje verder in de richting naar Montpellier. En dan uh, komt de wind dus weer een beetje schuin van voren. tempo. Blijft zo rond de 50 km per uur. En hier voor het peloton fotografen, andere persmensen van de organisatie. Iedereen kijkt elkaar aan en maakt een beetje de bewegingen van... gaat er nog wat gebeuren of niet? Nou, lijkt erop dat we gewoon op weg zijn in gestrekte draf richting de massasprint. Er ja, dan gaat er zeker wat gebeuren. Uh, dat zal er dus zijn in de straten van Montpellier. Even in de aanloop daar naartoe, Bart Voskamp. Uh, ja, toch wat zenuwachtigheid net door die valpartij. Die, die grote rotondes die we tegenkwamen onderweg. Dat wordt niet verkend, neem ik aan, hè, van tevoren. Nee, dit zijn niet ritten die uh, normaal specifiek verkend worden. Maar uh, ja, het zijn, zijn wegenstructuren die je natuurlijk veel tegenkomt. In Frankrijk, lange brede wegen. Uh, om, de, om, om alles een beetje goed te geleiden richting de, richting de steden. Dus vlak van tevoren en na die tijd ja, kom je op hele grote rotondes terecht. En uh, goed, je moet jezelf. Goed uh, de ogen de kost geven van ja. Pak ik hem linksom of pak ik hem rechtsom? Want uh, het kan je gewoon inderdaad 50 posities schelen. En op het moment dat het gaat breken, ja, dan is het wel finesse. Dus je moet uh, goed op blijven letten. Er ja, is dus niemand die vooruit rijdt om, uh, om dat uh, af en toe even je door wel, te je geven. Ja, De, rij, de, uh, de soigneurs rijden meestal vooruit. Dus die hebben dan uh, de bevoorrading gedaan. En die komen dan vaak verder. Dus die gaan op een gegeven moment vertrekken. Die komen op uh, parcours weer terecht. En die oh. rijden naar de finish. Dus die kennen het. Uh, sommige sprintersploegen die hebben een, een, een mannetje in dienst. die dan het laatste stuk gaat verkennen. Uh, ja, zo heeft iedereen wel iemand die eventjes. Uh, kan brieven van, goh, hoe staat de wind? Uh, wat zijn de gevaarlijke punten? Maar op een gegeven moment heb je zoveel van die punten. Dat het, uh, en heb je ook, ben je ook druk met jezelf. Dat je denk ik ook vooral uh, zelf goed op moet letten. Ja, die renners, die moeten het ook allemaal maar onthouden natuurlijk. Dan ook nog eens een keer. Uh, nou ja, as we speak, zitten we weer te kijken naar een bijzondere rotonde. De deel gaat linksom, de andere deel gaat... Uh... Rechtsom, G um, Gio, weer zo'n rotonde, <laughs> Geweldig. Het is maar een klein plukje, hoor, wat de rotonde rechtsom neemt. Maar die moeten, denk ik, nou, ik, ik zal niet overdrijven, hoor. Uh, ik denk wel 100, 200 meter meer rijden dan de rest. En uh, ja, er waren er een paar die dachten vlak voor die rotonde nog van... Oh, wacht eens even. Ik moet toch aan de andere kant langs, Aan de linkerkant langs En die springen dan weer over zo'n stoepje heen. En dan krijg je weer zo'n situatie dat een valpartijtje in een klein hoekje zit. Overigens, de hele Belkin-ploeg is weer naar voren gekomen. We zien daar Bram Tankink met zijn karakteristieke kop-op-kop kop rijden van het peloton. een Mollema niet verder achter. Ja, het gaat hun natuurlijk absoluut niet om die massasprint hier. Want ze hebben geen sprinter. Tom Lezer, die kan sprinten. Won al eens een keer ver in de Azië. Won die dit jaar voor het eerst een koers in een massasprint. Maar nee, die zullen ze toch zeker niet gaan spelen. Het gaat erom om Bauke Mollema uit de problemen te houden. En wie weet, misschien wel een trucje speciaal van Lars Bomen op het einde. Want als iemand het moet kunnen, net als Sylvain Chavanel dat ooit kon, net als nou ja, heel veel anderen in het verleden dat konden, Jelle Nijdam en zo, in de laatste kilometers proberen weg te rijden. Boom kan dat. Boom heeft de power. Boom heeft het al eens een keer eerder geprobeerd. Toen mislukte het. Ja, en nu zie ik weer een heel buk. Weer aan de rechterkant van een peloton langsrijden. Ja, het is lastig hoor, deze finale. Vooral dankzij de 237 rotondes die we onderweg zijn tegengekomen. ja ging uh, dus vooraan, de ploeg uit, uit Nederland. Uh, Bart, nog even over uh, Kevin is, want die moest toch een seconde of 40 even uh, terughalen uh, om bij het peloton aan te sluiten. Maakt dat nog uit voor zijn kracht straks in de sprint? Nou, ik verwacht het niet, want hij heeft het op het moment gedaan dat het nog niet zo hard ging als dat het nu gaat. Uh, wat ik al zei, ploegleiders waren heel naar, na, maar namen hem mee uh, aan de bumper naar voren en uh, had nog een ploeggenootje die hem helemaal terug... Uh, en we zagen Chavanel aan de kop uh, mensen tot ja, ja, rust maken ja, ja, dat he? was ook wel mooi. Die heeft toch een beetje overwicht en iedereen ging ook luisteren en ze gingen allemaal even een, een tandje terug en ze hebben netjes op hem gewacht. Er wordt wel eens gezegd dat er geen patroon meer is, maar uh, in dit geval deed uh, Chavanel het eventjes. Uh, nog ruim 18 kilometer te gaan tot aan de waarschijnlijke massasprint in de straten van Montpellier. Zometeen de ontknoping van etappe nummer 6 in deze Tour 2013. A bientôt avec Radio Tour de France.